een Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet wil toch een minister naar het WK-voetbal in Qatar sturen. Vanwege de huidige energiecrisis zou de oliestaat volgens het kabinet... een te belangrijke partner zijn om weg te blijven. Een meerderheid van de Tweede Kamer nam eerdere motie aan... tegen het sturen van een afgevaardigde naar Qatar. Mensenrechten worden in het land niet gerespecteerd... en volgens onderzoeksjournalisten kwamen duizenden arbeiders om... bij de voorbereidingen van het WK. In Malta zijn twee broers veroordeeld voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galicia. Ze kwam in 2017 om het leven door een autobom. De broers hebben bekend dat ze de bom hebben geplaatst en kregen allebei 40 jaar cel. Galicia deed onderzoek naar corruptie in Malta. Vorig jaar kreeg een andere verdachte al 15 jaar cel. Een rijke zakenman is de vermoedelijke opdrachtgever voor de moord. Tegen hem is levenslang geëist. Vanwege de moord stapte premier Muscat een paar jaar geleden op. Het midden- en kleinbedrijf is niet blij met de energiesteun van het kabinet. Veel bedrijven die in de problemen komen voldoen niet aan de voorwaarden voor steun. Dat zegt MKB Nederland. De brancheorganisatie In Retail zegt dat het kabinet met het plan zijn doel voorbij schiet. De Britse acteur Robbie Coltrane is overleden. In Nederland is hij vooral bekend uit de Harry Potter films. Daarin speelde hij vanaf 2001 de rol van Halfreus Hagrid, de terreinknecht van toverschool Zwijnstein. Robbie Coltrane overleed in een Schots ziekenhuis op 72-jarige leeftijd. Jaarlijks lopen 20 mensen per jaar een vergiftiging op na het eten van zelfgeplukte paddenstoelen. Dat zegt het Nationaal Vergiftigingencentrum. Zo'n vergiftiging kan ernstige gevolgen hebben. Sinds 2019 zijn vier mensen eraan overleden. De giftigste paddenstoel in Nederland is de groene knol het weer, vooral in het oosten nog regen. Op steeds meer plekken klaart het op. Er kan lokaal mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen af en toe zon, maar ook buien en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden. Maar op de A9 heb je 5 minuten vertraging. Van Amstelveen naar Diemen, tussen Amstelveen en de Afrit AMC. En op de A10, de Ring van Amsterdam, heb je ook 5 minuten oponthoud voor knopen de Nieuwe Meer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. She gave me money You know shut it down as soon as you hey, can. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. killer, killer, killer. It's a killer. Bang bang bang, get to stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang biddy bang bang, stick up. Bang biddy bang, it's a killer. It's a killer.